Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht Oekraïense steden bestookt met drones en raketten. In de hoofdstad Kiev zijn daardoor minstens vijf mensen gewond geraakt. Op andere plekken zijn ook doden gevallen. Volgens Oekraïne zijn door de aanvallen gebouwen, huizen en wegen beschadigd. Het leger zegt dat het 35 drones en een deel van de raketten heeft onderschept. De voetballer Toby Allerwereld heeft meerdere dreigberichten gedeeld op zijn Insta. De oud Seat, en Belgisch international, won met zijn club Antwerp... en kreeg daarna onder meer deze week is je dochter vermist. Antwerp staat door de winst bovenaan de Belgische play-offs om de landstitel. En Amsterdam krijgt waarschijnlijk een kabelbaan over het ei. Die brengt volgens het parool 5500 mensen per uur van de ene naar de andere kant. Er wordt al jaren over een kabelbaan over het ei gestegeld... en nu zou de gemeente er toestemming voor hebben gegeven. En nog één dagje. En dan mogen Mia en Dion laten horen hoe goed ze kunnen zingen. Dan is de Eurovisie Songfestival halve finale. De eerste. Het liedjesfeest is in Liverpool in Engeland... maar staat in het teken van Oekraïne. De winnaar van vorig jaar... Die kunnen door de oorlog daar niet zelf de host zijn, maar leven wel 100 procent mee. The Ukrainians love Eurovision, so um, it's like the Super Bowl of music competitions in Ukraine. So everybody watches it. Last year there were videos van like die watching it on the front line and people watched in bomb shelters. And the fact that we can have this contest here in the UK, which is really a, that's that's incredible. We are very grateful. De finale van het songfestival is zaterdag. En het weer nog van alles wat. Nu is het op veel plekken grijs. Later zijn er opklaringen met zon, maar vooral in het oosten ook weer flinke buien met mogelijk ook onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog een hele lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Je hebt daar nog bijna een uur vertraging. File wordt wel korter. Het komt namelijk door de nasleep van een ongeluk op de A9... maar die weg is intussen weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Je me je hoor.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 En dan weet je alles. Ja, helemaal goed. Carine, hartstikke bedankt voor de uitleg. Ik wens je ontzettend veel plezier met dit project. Dank je wel, Ben. En uh, geniet ervan. Dank je. Dank je wel. Goed. Als die bovenaan de hemel staan, is het net of alles beter gaat.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 En dan ga ik het je een keertje mee, en dan word je vrijwilliger. En dan, ooit weet, dan, uh, dan ben je voorzitter. Dan, dan, dan rol je er helemaal in. Ja, er gedaan, ja, het, is, het is wel een, een, een ding wat op je lijf geschreven is, waarschijnlijk, want ja. je, het gaat gewoon lekker. Zonnebloem uh, is redelijk uh, bekend, is antwoord. Ja. Hoeveel, hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Nou, we hebben, er een, een, we hebben eigenlijk drie soorten vrijwilligers: we hebben bestuursleden die vrijwilligers zijn, we hebben een hele grote groep uh, wat we noemen de ad hoc uh, uh, vrijwilligers.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 Gewoon het sociale deel gaan missen, ja, die willen we naar buiten halen. Daar organiseren we 10, 12 keer per jaar een activiteit voor. En dan nemen ze mee. Gisteren zijn we naar de Keukenhof geweest. Fantastisch. Ja. Staat hier ook op het lijstje: ja. Keukenhof, Bloemencorso, Artes, Wandel in de Duinen met de Boswachter, ja. Muziekmiddag, Kerstconcert, ja. Bingo.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 Uh, mocht je het leuk vinden, ga gewoon eens praten met uh, zonnebloem. Maar waar we het ook over hebben moeten is uh, uh, 50 jaar zonnebloem. Ja, 50 jaar zonnebloem. <coughs> we zijn opgericht in, in, de, afdeling Haarlem in of de afdeling Zandvoort sorry, in uh, 1971. Als je snel rekent, dan kom je nu uit op 52 jaar. Maar corona nee, de Corona, dat, daar hebben we het niet meer over. Het ja, was geen reden om dat te vieren nee. en dat, uh, dat wilden we groots doen, dat wilden we doen voor met name de gasten en de vrijwilligers en wat genodigden en uh, dat gaat uh, aanstaande vrijdag gebeuren in de Agatakerk. Uh, we hebben een spettend optreden van uh, meer, niemand minder dan Willeke Alberti. Dat is en, nou jammer, dat had een verrassing moeten zijn. Ja, nee, nee, nee. <lacht>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 50 jaar zonnebloem Zandvoort, uh, gmail.com, stuur even een berichtje en dan gaan we kijken of we die mensen nog uh, in, in, een, uh, in een vrij plekje kunnen bieden. Het is in de Agatakerk? Ja, in de Agata kerk. Hoeveel, hoeveel gasten verwacht je? Uh, we, we zitten nu op zo'n 120 gasten en uh, ja, er zullen 125, ja. 130 worden denk ik. Eén meer of minder Eén, past. Eén meer of minder, <laughs> dat moet wel altijd heen. wel lukken in die kerk. Ja. Ja.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 Kijk je, dan, ja, je moet dan ook naar rolstoelen kijken en naar, naar, naar rollators ja, dus, om, om mee te nemen of te vervoeren. Nee, de, de, de, afhankelijk van de activiteiten organiseren we dat. We hadden laatste de vakantieweek. Daar zorgen we gewoon dat er, er zijn bedrijven in Nederland die kun je gewoon bellen. En die zeggen, yo, ik wil dan en dan daar tien of vijftien rolstoelen hebben. En dan staan die daar dan gewoon. Oh. Dat is gewoon goed geregeld. Bij de keukenhof daar zit de afdeling Zonnebloemen in lissen. Die regelt gewoon alles op het gebied van rolstoelen voor zonnebloem. En dat is. Uh, zo dus een aardig, goed, aardig goed, netwerk dan, door. Ja, goed geregeld. Uh, uh, en uh, en uh, dat moeten we ook zo houden. Ja. Die vakantieweken? Ja. Uh, daar zag ik ook uh, uh, in dat. Uh, is het een logement? Of een hotel? Ja. Uh, dat was helemaal aangepast ja, op, uh, uh, op, op, uh, op rolstoelen en, en, uh, en, en mensen uh, met, een, uh, met een beperking. Een zorghotel, daar zijn alle kamers aangepast. Uh, de, uh, alle omstandigheden.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 En dit is er een van, en daar helpen we er graag bij. Ja, dat, dat, um, dat is zo. Ik was toevallig even bij een huis in de duinen vorige week. Ja. En daar kom je dus gewoon niet in. Nee. Want je moet echt een, een, een medische indicatie ja. hebben. Dus ja. het, het begrip oude mannenhuis, dat bestaat al nee, helemaal nee, niet nee, meer. Nee, nee, als Waarvoor als... je dus terugvalt naar je eigen woning. Waardoor ik... je automatisch bij de zonnebloem terechtkomt. Jij en ik oud zijn, dan moeten we hopen <laughs> dat, we, dat we hele lieftallige kinderen hebben of mensen in de buurt die ons helpen.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 Stukje Cor, ik weet allemaal niet wat voor muziek het is, maar uh, uiteraard heb jij de muziek weer uitgezocht. Ja, ik ja. wou het net zeggen. Robin, ja. Ja. ja. Peter Tromp uh, weet dat ook, het is ook een, een wandelend uh, een muziekstuk. Ja. Uh, Op het ogenblik uh, is het een wandelend uh, uh, Grand Prix stuk, want ik zie al honderd raceautos tegenover me. Ben morgen, je bij uh, Ben Vlug geweest? Uh, ik ben bij, ja, vrede jaren al hoor. bij Ben geweest, ik kom regelmatig bij Ben. En uh, morgen Miami, Miami, Dan moeten we een beetje in de stemming komen natuurlijk, onze Max. Uh, nou ja, vannacht uh, hebben we nog naar de training zitten kijken, ja. hè? Tot, ja. uh, tot laat. Ja. En goed, we gaan het inderdaad weer zien wat er in de weekend in Miami gaat gebeuren. Maar daarvoor ben jij hier niet, nee, nee, want nee. Uh, je bent dan wel met pensioen en je bent wel uh, de kaarswinkel uitgegooid. Ja. Maar je houdt je maar nog steeds niet. met allerlei dingen bezig. Um, kort...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 En van 9 tot half 10 kwam de retail. Van half 10 tot 10 uur kwam strandvers, strandvers, en van half elf tot elf uur kwam de horeca. En we werden aangehoord. En dat was het. Nu we verenigd zijn met alle verenigingen die er zijn. En dat zijn er wat. Want we hebben het ook over een Fish Fenters vereniging. Een horeca vereniging. En Bedrijventerrein Noord. Uh, de Strand. De Retail. strand is al twee. Uh, het zijn clubs. zeven clubs bij elkaar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 Als ik vragen heb ten aanzien van uh, punten van retail ja, ja. Uh, en dan punten van die retail... die het college aangaan, gaat dat via, wordt dat via dat OBZ geregeld. Ah, Oké, okay. nou, duidelijk. Ik neem geen zelf initiatieven om Niet een gesprek aan te vragen met de wet. Ah, dat, dat was eigenlijk een beetje het lastige van ja. daarvoor. Dat ja. de venters gingen naar die, de ja. enzovoort. Ja. en dan jullie gingen naar de ja. Prima. Ja. Um, maar jij zit ook in het werkgroep Centrum. Ja.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 Er hingen nog bestaande tuindraden, dus die zijn gewoon blijven hangen. De opvulling van de rest voor de Haltestraat en voor de Grote Krocht heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Wij komen dinsdag in het Petit Comité bij elkaar, want dan hebben we de tuindraden. Die zijn met een hoogwerker geboord geplaatst. Wat gaan we eraan ophangen? Ja, dat is dan een vraag. Seizoendecoraties. Uh, het hele dorp volhangen met omgekeerde parapluutjes.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 Best Christian.